For within the hollow crown ...that rounds the mortal temples of a king... ...keeps death his court. De dood huist in een holle kroon. Radio van Leontien van Beurden... ...in de regie van Ad Leupler. Vijfde aflevering... Richard II, koning van Engeland, leefde van 1366 tot 1400. Hij werd geboren in Bordeaux en was de zoon van Edward, bijgenaamd de Zwarte Prins, en kleinzoon van Edward III, die bij Richards geboorte nog regeerde. Beiden werden beroemd om hun succesvolle overwinningen, respectievelijk bij Crécy en Poitiers, tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Toen de Zwarte Prins nog voor zijn vader stierf... en deze kort daarna zelf overleed... kwam zijn zoon Richard op tienjarige leeftijd op de troon... onder regentschap van zijn drie ooms... John of Gaunt, hertog van Lancaster... Edmund of York en Thomas of Gloucester. In 1383 trouwde hij met Anna van Bohemen. En enkele jaren na haar dood, in 1394 hertrouwde hij met Isabelle de Valois, dochter van Karel VI van Frankrijk. Beide huwelijken bleven kinderloos. Richard wilde autocratisch regeren, hetgeen hem niet lukte. En in september 1399 werd hij door zijn neef Henry of Lancaster, zoon van John of Gaunt, ontroond en op het kasteel Pontefract in Yorkshire gevangen gezet. In januari 1400 stierf hij daar. Het is niet bekend of hij daar is vermoord of van ontbering is omgekomen. In de nu volgende afleveringen vertellen zijn neef en kamerheer de Hertog van Omer, zoon van de Duke of York, en Isabel, Richards' tweede vrouw, het verhaal van zijn leven en ondergang. sprak Richard eerst zijn leger toe. Hij legde ze kort en bondig uit waar het hem om te doen was en hield de mogelijkheid open dat er eventueel toch gevochten zou worden. Hij beloofde ze een regelmatige betaling van hun soldij, de garantie van goede voeding en stelde hoge straffen in het vooruitzicht voor diegenen die zich ongedisciplineerd zouden gedragen. Hij begon met twee afgezanten naar Art McMurrow te sturen om de situatie af te tasten. Het lag in zijn bedoeling om daarna zelf met hem te gaan praten. De gezanten zouden binnen een week weer terug kunnen zijn... en dat waren ze dan ook stipt. Uit hun berichten bleek dat Art McMurrow zelf een alleszins redelijk mens was... die de grootste moeite had om de razende Ieren in bedwang te houden. Hij had dan ook niet kunnen voorkomen... dat de laatste tijd herhaaldelijk opstanden onder de Ieren waren uitgebroken... en er heel wat bloed van de Engelse kolonisten was gevloeid al bleken ze daar dan ook alle aanleiding toegegeven te hebben. Want ze behandelden de Ieren niet anders dan als hun slaven... en deelden herhaaldelijk voor het minste vergrijp lijfstraffen uit. Art McMurrow was er ook voor om de Engelsen het land uit te gooien... maar groots opgezet en beter georganiseerd. Zeker niet via een aantal opstandelingen dat voortdurend het recht in eigen hand nam. Dat waren de berichten waarmee de afgezanten naar ons tentenkamp terugkwamen... En nadat Richard ze uitvoerig had gesproken en aangehoord, besloot hij zelf te gaan. Je neemt toch wel voor alle zekerheid een legeronderdeel met je mee, nietwaar? Nee, ik ga alleen. Ik neem alleen een lijfwacht mee. Je zou me een plezier doen als jij hier wilt blijven en uit mijn naam de leiding wilt nemen. Dat ligt mij niet. Ik heb geen overwicht. Dat zul je wel hebben als ik ze zeg dat jij hier mijn plaatsvervanger bent. Dat hoef je ook alleen maar te zijn. De aanvoerder toen de rest. En zo vertrok hij en zei dat hij niet kon zeggen wanneer hij terug zou zijn. Hij bleef drie weken weg. Ik begon de hoop al op te geven hem nog levend terug te zien... en verwachtte ieder ogenblik een boodschapper die me de onheilstijding zou komen brengen. Maar precies op het einde van de derde week... zagen we ze tegen het vallen van de avond op hun paarden aankomen. Richard was bezweet en doodmoe... Maar aan zijn gezicht zag ik al dat zijn missie volkomen was gelukt. Hij glom van genoegen. De onderhandelingen bleken uiterst vruchtbaar te zijn geweest. Hij bleek een aantal concessies te hebben gedaan... waaronder verlagingen van de belastingen... en een hoger percentage van de inkomsten van de landerijen die ze bewerkten. De Engelse kolonisten had hij hartig toegesproken... en gedreigd met verbanning en verbeurd verklaring van hun goederen... als hem weer ter oren zou komen dat de Ieren werden misbruikt. En nu terug naar Engeland! Ze mogen daar wel tevreden zijn. Daar was ik nou niet zo zeker van. En het verbaasde me dat hij daar geen moment bij stil stond. Maar hij was vol goede moed en de klap kwam dan ook bijzonder hard aan. Razend waren ze. En in het parlement en in de raad. Er was geen goed woord voor te vinden. De concessies die hij had gedaan wekten helemaal hun woede op. Ten meer omdat de belastingen in Engeland steeds hoger werden. Gloster riep dat ze voor een dergelijke boodschap... ook wel een stalknecht naar Ierland hadden kunnen sturen. Richard was buiten zichzelf. Hij slingerde Gloster de meest verschrikkelijke beledigingen in zijn gezicht... die met de zaak als zodanig niets te maken hadden. Het ging zijn positie erg verzwakte. Ik had hem wel willen smeken om zijn mond te houden... en het niet allemaal nog erger te maken. Maar hij was niet te stoppen en raasde maar door. En toen John of Gaunt de zaak wilde sussen... wat zeker in zijn voordeel zou zijn geweest want John of Gaunt was de enige die het nog wel eens voor hem opnam... snoerde hij hem de mond en sloot de vergadering... die niets anders had opgeleverd dan wederzijds gekrakeel. Hij was de volgende dagen en zelfs weken ongenietbaar. En Isabella had het zwaar te verduren... Ik zag wel hoe ze het slechts met de grootste moeite aankon, Maar haar incasseringsvermogen was wonderbaarlijk... en ze probeerde hem tegemoet te komen waarin ze maar kon. Ik moest me tot het uiterste beheersen om mij er niet mee te bemoeien... en hem te zeggen dat hij zich ook wel eens in haar zou mogen verplaatsen. Maar ik zweeg. Tegenover mij gedroeg hij zich niet anders dan tegen Isabel. Ook ik deed moeite om hem tegemoet te komen, maar het lukte niet. Toen hij weer eens om een of andere futiliteit tegen me uitviel... kon ik me niet langer beheersen en gaf hem een grote mond. Ik verweet hem zijn houding ten opzichte van Isabel die er toch volkomen buiten stond... en zei dat ze dat niet aan hem verdiend had. En wat mezelf betrof zei ik dat hij maar naar een andere kamerheer zou moeten zoeken... als hij van plan was om me zo te blijven behandelen. Hij keek me verbaasd aan, want hij was niet gewend dat ik tegen hem of tegen wie dan ook uitviel... Hij zei er niet veel op, maar veranderde zijn houding, al had hij daar de grootste moeite mee. De teleurstelling over de ontvangst na zijn terugkeer uit Ierland bleek moeilijk te verwerken. Niemand had er dan ook een goed woord voor over. En het ergste was dat ze nog gelijk kregen ook. Niet lang daarna begonnen de onlusten opnieuw. Gloucester stierf ruim één jaar voor Richard's troonsafstand. Hij was oud en zijn gezondheid was al lang niet zo goed meer. En Richard had hem geadviseerd om enige tijd naar Calais te gaan... waar de hertog van Mowbray tot gouverneur was benoemd. Mowbray en Gloucester konden goed met elkaar overweg. Maar toch was iedereen verbaasd toen Gloucester onmiddellijk voor het plan te vinden was... want. Hij zag nu eenmaal niet graag dat er beslissingen zouden worden genomen buiten zijn weten om. Hij bleek er dan ook werkelijk aan toe te zijn. De zeelucht zou hem goed doen, meende hij. En hij zou er enkele maanden blijven. Al sprak Richard er met niemand over, zelfs niet met mij. Het was voor iedereen duidelijk dat Glousters gezondheid hem minder interesseerde dan het feit dat hij enige tijd van zijn bemoeizucht en intrigues verlost zou zijn. En na zijn vertrek knapte hij dan ook ziendroge op. Ik had hem lange tijd niet in zo'n goede stemming meegemaakt. En het deed ons allebei goed. Wanneer komt Laster terug? Waarom vraag je dat? Belang je naar hem? Nee, tegendeel. Ik merk dat je veel rustiger bent. En ik denk dat dat komt omdat je geen last van me hebt. Nou, ik weet het niet, hoor. Misschien heb je wel gelijk. Maar je hoeft je niet bezorgd over me te maken. Ik red me wel. Ook met Gloster in de buurt. Soms zou ik willen dat we iemand anders waren. Zou jij niet wel eens iemand anders willen zijn? Wie dan bijvoorbeeld? Nou, Omer misschien... Om jou? Ja. Nee, lieve hemel, nee. Waarom niet? Hij houdt zich altijd buiten schot en heeft daardoor een heel comfortabel leven. Hoe komt het toch dat je hem als kamerheer hebt aangesteld? Ik heb tot nu toe nooit begrepen wat je in hem zag. Jullie zijn zo totaal verschillend. Hij interesseert zich niet voor de dingen die jouw interesse hebben en omgekeerd zou het ook wel zo zijn. Mag je hem niet? Oh ja, ik mag hem zelfs heel graag, maar nee, ik kan geen hoogte van hem krijgen. Nou, dat hoeft ook niet. Hij is mijn hier en sindsdien is hij ook mijn vriend. Al kan ik waarschijnlijk niet zoveel de hoogte van hem krijgen als jij. Ja. Omwel werd mijn kamerheer... nadat door klosters toedoen al mijn vrienden en andere mensen... waarmee ik me op de een of andere manier verbonden voelde... vermoord waren. Of verbannen. Maar wie waren dat dan? Vertel me daar toch eens iets van. Dat heb je toch nooit gedaan. Doe je dat liever niet? Nee, inderdaad niet. Ik praat er liever niet over. Maar... Nou. Ik zal je er toch wat over vertellen. Ik vind dat je er recht op hebt. Robert de Vierde... was één van hen. Hij was graag graaf van Oxford. Van mijn leeftijd... en zijn vader had een positie aan het hof. Van jongs af aan waren we samen. Een vriend... Misschien trok hij me wel aan omdat hij een onverwoestbaar optimisme had... en daarin volkomen tegenovergesteld was aan mij. Al ging dat later over hem iets beter. Ik zocht hem altijd op als ik moeilijkheden had. En de gesprekken die we voerden, deden me zo goed... dat ik me eraan nauwelijks nog kon voorstellen dat ik dingen zo zonder had ingezien. Hij straalde een levenskracht uit die me zelden iemand gegeven is... En in gezelschap was hij in de kortst mogelijke tijd een middelpunt. zonder dat hij zelf moeite voor deed. Want dat lag niet in zijn aard. Het leek wel alsof iedereen erop uit was om ook iets van zijn levensvreugde over te nemen. Hij verstond de kunst om van de meest eenvoudige dingen te genieten. en zijn gevoel voor humor was onvergelijkbaar. En daarbij heeft hij mij de liefde voor muziek bijgebracht. Hij speelde prachtig luid. En componeerde en dichtte zijn eigen liederen die zo rijk van taal en, en tegelijk zo zo eenvoudig en oprecht waren, dat ik er nooit genoeg van kreeg om daarom te luisteren. Mijn vriendschap met hem behoort tot mijn beste herinneringen. Beloster heeft geïnsinueerd dat we meer dan goede vrienden waren. Hij strooide de geruchten rond. Ja, was heel langzaam begonnen door me door te dringen maar allerlei dubbelzinnige opmerkingen die ik eerst niet begreep omdat ik ze niet verwachtte. Maar ze werden steeds duidelijker en opdringeriger. Er werd op een vreemde manier ons gekeken wanneer we in elkaars gezelschap waren. En op de duur werd het onhoudbaar. En toen ik het erover vertelde, toen lachte hij erom en ik zei van... Uh... Ach, laat ze toch, laat ze toch. Er valt altijd wel wat te roddelen. Dat kon niet meer. Het paleis vond ervan. In gezelschap wist ik niet meer hoe ik naar hem moest kijken. Wat ik tegen hem wel en niet kon zeggen. Ik voelde dat mijn alles verdraaide wat ik tegen hem en hij tegen mij zei. En toen maakte ik een van de ergste fouten van mijn leven. Ik stuurde hem naar Ierland, waar ik hem de functie van gouverneur gaf. Hij wilde niet, maar ik dwong hem te gaan. En zei dat het maar tijdelijk zou zijn en dat uh, als alles weer wat bekoeld was... ...die ik het alweer terug zou halen. Hij was zo verslagen. Zo, zo beledigd. Dat hij vertrok zonder me vaarwel te zeggen. Twee maanden later werd hij op jacht dodelijk getroffen door een pijl. Ja. Ja. Zulke dingen kunnen op jacht gebeuren, weet je. En dan was er Simon Burley. Van alle mensen die vermoord of verbannen zijn, is zijn dood wel de meest tragische geweest. Hij was mijn gouverneur en werd als soldaat benoemd enkele jaren voordat mijn vader stierf. Toen het gebeurde was ik tien. En hij was degene die de taak van mijn vader overnam om me op het koningschap voor te bereiden. Als kind had ik een blind vertrouwen in hem. En dat is altijd zo gebleven. Ja, hij was wijs. Zonder ermee te koop te lopen. Als ik als jongen met mijn verdrietelijkheden en tobberijen bij hem kwam, wist hij naar me te luisteren zonder meteen een pasklaar antwoord te hebben. Als ik op raad vroeg, dan kreeg ik die. Uit zichzelf kon ik er nooit meer vragen. Later pas heb ik me gerealiseerd hoe belangrijk het voor een kind is als een volwassene naar hem luistert. Echt, echt naar hem luistert. Gloster en de zijne vonden dat hij een slechte invloed op me had. Hij zou de schuld hebben aan mijn van Christen de aard. En hij zou me op het slechte pad hebben gebracht. God mag weten wat ze daarmee bedoelden. Ik weet dat Kloster mensen heeft omgekocht om beschuldigingen ten nadele van Burley aan te dragen. En ik stond machteloos. Ten slotte bleek er voldoende grond aanwezig te zijn om hen te arresteren. En na een kort proces werd hij onthoofd. Zo zou ik door kunnen gaan. Op die manier heeft hij me wel twaalf of veertien van mijn vrienden en vertrouwelingen ontnomen. En dit alles speelde zich af binnen het tijdverstek van een half jaar. Toen Anna enkele maanden daarna stierf, was mijn eenzaamheid volkomen. Eenzaamheid. Echte totale eenzaamheid is niet na te vertellen. Ik geloof dat het een van de ergste dingen is die een mens kan overkomen. Men denkt meestal dat in zo'n situatie het alleen naar bed gaan en de nachten het ergste zijn. Maar het is niet waar. Het zijn de ochtenden. Het ontwaken in het besef dat er de hele lieve lange dag geen mens zal zijn die zich om je bekommert. Oh ja, er wordt wel tegen je gepraat. Maar tegen je, niet met je. Geen mens die ook maar een seconde moeite zal doen om in een gesprek jou te ontmoeten. Ze praten tegen je omdat ze iets van je moeten, om een gunst te bewerven, om, om je tegen te spreken, om gelijk te krijgen, om zichzelf te bevestigen. Of jij met dezelfde problemen rondloopt als zij, dat realiseren zich niet, en dat willen ze ook niet. Dat waren de mensen die overbleven, nadat iedereen die iets voor me betekende, door, door, door, door Gloucester en no Northumberland, was, was weggewerkt. Nou, ik ik kende Omeul natuurlijk van kind af of aan, omdat we neven waren. Contact hadden we nooit met elkaar gehad. Toen ik hem in die moeilijke tijd... waarin eens ontmoette op een toernooi... vroeg hij hoe het met mij ging. Goed, zei ik. Ja. Want het lag me in de mond bestorven. Hij keek me aan en zei... Ach ja, dat kun je ook maar het beste zeggen. Dat doe ik ook altijd. Meer zei hij niet. Er waren die dag veel mensen en ik sprak hem niet meer. Maar wat hij gezegd had... Dat trof me. En de volgende dag liet ik hem bij me komen... en vroeg hem mijn kamerheer te willen worden. Zou je dat wel doen? Zei Omeul. We kennen elkaar niet. Maar ik drong aan... en tenslotte stemde hij toe. Het is, wat je zegt is waar, Isabel. Het is waar. Omeul interesseert zich niet voor de dingen die mijn interesse hebben. En ik weet nauwelijks iets van hem. Hij praat nooit over zichzelf en ik geloof ook niet dat hij dat wil. Maar zelden zijn we het met elkaar eens en, en vreemd genoeg hindert me dat bijna nooit. Wat ik zo waardeer in Omeul is dat hij, eh, ondanks het feit dat hij het zo dikwijls oneens met me is, me toch het gevoel geeft dat hij mijn standpunt respecteert. Ja, ja is zich kan indenken in mijn reacties en gevoelens. Ja. Zijn houding heeft mijn eenzaamheid toen, toen veel verlicht. En tenslotte kwam jij en werd het leven in, in de meeste opzichten weer goed. En Anna, vertel me toch ook iets over Anna. Waarom wil je dat? Ja, ik wist eigenlijk niet over je leven van voordat ik je leerde kennen. Ja, wat je me zo even vertelde. Ja, oom heeft dat wel eens even aangehoord allemaal, maar van jou wist ik niets. Van Anna ken ik eigenlijk alleen maar haar naam en ik weet dat ze uit bohemen komt. Ah, dat moet ik je over Anna vertellen. Hè? Het is iets dat achter me ligt. Zoals al het andere. Hm. We hadden een volmaakt huwelijk. Ik leefde in de veronderstelling dat het nooit zou kunnen ophouden. Toen ze door de pest werd aangetast en er binnen twee dagen aan stierf was ik totaal verland. Door alles wat ik er vroeger had meegemaakt en wat ik je zojuist verteld heb, had ik al niet veel weerstand meer. Ik liep wezenloos rond en wilde niemand meer zien. En toen het na maanden uit mijn verdoving kwam, dacht ik dat ik moest proberen te vergeten. Ik begon grote feesten aan te richten en de meest kostbare toernooien te houden. Ik trok vrienden aan die geen vrienden waren. Ze verleidden me alleen maar en profiteerden waar ze maar konden. Ik doorzag ze als geen ander, maar gaf er volledig aan toe. Want alles was beter dan die gruwelijke eenzaamheid waar ik doorheen was gegaan. Ik overlaadde ze met, met gunsten en geschenken. En ik geloof dat ik er zelf plezier in had om te kijken hoe ver hun hebberigheid en hun hebzucht ging. En hoe ver ik zelf bereid was te gaan om eraan tegemoet te komen. Ik wilde er ook laster mee tarten. Want al die feesten kosten geld. En dat moest ergens vandaan komen. Ja. Dus verhoogde ik de belasting en haalde me allerlei, ja, allerlei kritiek op de hals. Het ging me alleen maar stimuleren om door te gaan. Want ik was in die tijd recht tegen de draad in. Maar je... Nee, zodoende heb ik veel van mijn populariteit en, en, en goed verloren. En dat heb ik nooit meer in kunnen halen. En toen ik jou ontmoette, werd alles weer anders voor me. En begon ik opnieuw te leven. Er was al te veel kwaad geschiet. Ja. Nee. Ik zal de historie niet ingaan als een van Engelands meest geliefde vorsten. En wat mijn huwelijk met Anne betreft... Ach. Waarom zou ik je erover vertellen? He? We hebben het toch goed samen? Ja. Ik vergelijk niet, als je dat soms denkt. Er valt niets te vergelijken. Jullie zijn volkomen anders. En ik hoop dat je me wilt geloven als ik je zeg dat ik met jou net zo gelukkig ben als ik met haar was. Ja. Dat ik het leven zonder jou niet meer kan voorstellen. En dat je de enige bent die het leven nog leefbaar voor me maakt. En omul dan. Ja. Ja. Omer, ook. Vele weken later zaten we s'avonds samen te eten in een van onze privévertrekken. Meestal aten we met de hele gofhouding, maar soms trokken we ons terug en genoten van het rustig samen zijn. We waren net begonnen toen O'Mearl ineens binnenkwam en zeer geagiteerd zei... Er is iemand uit Calais gekomen en hij moet je onmiddellijk spreken. Het was duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. Want Richard liet zich alleen bij hoge uitzondering van zijn maaltijd weghalen. Hij stond onmiddellijk op. Ik kom zo terug, zei hij tegen me. En verliet toen haastig het vertrek. Ik bleef achter met een vaag gevoel van angst. Het duurde bijna een uur voordat hij terug was. Toen hij binnenkwam, zag ik doodsbleek. Gloster is dood. Ach. Ik moet onmiddellijk naar de hertogin van Gloster om het haar te vertellen. Het kan wel laat worden. Laat alles maar wegnemen. Ik hoef niet meer te eten en uh, ga maar slapen. Ja, neem me niet kwalijk dat ik, dat ik zo kort ben, maar ik ben er nogal van geschrokken. Hij moet het er toch in vertellen voordat ze het van een ander hoort. En toen was hij weg en liet me onthutst en geschrokken achter. Ik ging naar bed en bleef wakker in de hoop dat hij die nacht nog terug zou komen. Maar ik zag hem pas de volgende ochtend weer. Hij zag er moe en afgetopte uit sprak nergens over. En dat verwonderde me. Kun je me niet wat vertellen over wat er gebeurd is? Of ben je te moe? Ja, ja, ik ben erg moe. Het werd laat gisteravond en ik heb niet kunnen slapen. De hertogin was volkomen overstuur. Er moet van alles geregeld worden. Het lichaam van Gloucester moet naar Engeland worden gebracht... en hier worden begraven. De hele plechtigheid moet worden georganiseerd. Maar wat is er toch precies gebeurd... Het enige dat ik weet is dat hij onverwacht moet zijn gestorven. Ze hebben hem uh, dood op bed gevonden. Waarschijnlijk heeft zijn hart het begeven. Nou, ik vertel je daar wel wat meer over als de grootste drukte achter de rug is. Richard, ik begrijp je ter neergeslagen stemming niet. M misschien ben ik wel voorbarig, maar. ben je niet een beetje opgelucht dat je van hem af bent? Hij maakte je het leven toch erg moeilijk? Ach, ik weet het niet. Op het ogenblik nog niet. Het was geen pretje om het aan de hertogin te vertellen. En uh, ja, er is nog zoveel te doen voordat alles achter de rug is. Uh, daar heb ik nog niet bij stilgestaan. De begrafenis van Gloucester werd een grootse plechtigheid. Richard had dat zo gewild. Westminster Abbey was overvol. De bisschop van Carlisle leidde de dienst. En Richard sprak een slotwoord. Hij deed het kort. Er viel niet veel te zeggen. dat wist iedereen. Hij richtte zich dan ook voornamelijk op de hertogin van Glaster. En legde de nadruk op haar verlies. Het viel me op hoe nerveus hij was. Hij zag bleek. Struikelde een paar maal over zijn woorden. Begreep er niets van. Toen we in het paleis terug waren zei hij. Dat hij zich niet goed voelde. En een paar uur ging rusten. Hij liet me achter met een gevoel van, van angst, onrust. Ik begreep totaal niet wat er met hem aan de hand kon zijn. Het gingen weken voorbij En in die weken maakte ik een Richard mee Zoals ik die nooit had gekend Hij was stil en teruggetrokken En er was weinig nodig om hem razend van drift te maken Hij klaagde veel over hoofdpijn En toen ik hem aanraadde om zijn doktoren maar eens te raadplegen Zei hij kribbig dat hij niet voor elk pijntje zijn artsen kon laten komen Het zou vanzelf wel overgaan Hij was moe en dat was de enige oorzaak nou, Waar ben je dan zo moe van, zei ik dat wist hij ook niet, maar het zou wel overgaan. En in die trant verliep elke poging van me... om erachter te komen wat er toch met hem was. Het ergste was dat hij s'nachts ook veel minder dikwijls bij me kwam. En als het gebeurde... viel hij meestal meteen in slaap tegen me aan. Een paar keer kwam het voor dat hij me ineens wanhopig vroeg... of ik nog steeds van hem hield... en me heel stijf tegen zich aanklemde alsof hij bang was dat ik weg zou gaan. Ik verzekerde hem dat ik meer dan van wat ter wereld van hem hield... en wilde weten waarom hij me dat toch steeds vroeg. Maar hij gaf er geen antwoord op. Ik werd er radeloos van. Toen hij op een nacht weer eens in een diepe slaap naast me lag... keek ik naar zijn gezicht dat in de slaap zo rustig en ontspannen was... En ik vroeg me af hoe lang het geleden was dat ik dat gezicht in wakende toestand zo ontspannen had gekend. Wat kon er toch met hem gebeurd zijn? Waarom gaf hij me niet een bevredigend antwoord wanneer ik hem vroeg wat er aan de hand was? Ik keek maar naar zijn slapende gezicht waar ik elke trek, elk detail van kende. En dat me nog altijd in verrukking bracht. Ik stond op het punt om hem wakker te maken en hem te dwingen me te vertellen waarom hij zo veranderd was. Maar op het laatste moment bracht ik het niet op. Ik had het gevoel alsof ik een misdaad zou begaan als ik hem nu wakker maakte. Hem uit de rust van de slaap zou halen. En hem weer terug zou brengen in zijn moeilijkheden en zijn lijden. Want dat hij leed, stond voor me vast. Ik boog me over hem heen. Kuste zijn voorhoofd. En ging weer liggen. Hij draaide zich om in zijn slaap, mompelde iets en sloeg zijn arm om me heen. Maar enkele dagen later kwam ik tot een verschrikkelijke ontdekking. Ik liep alleen te wandelen in de tuin en hoorde achter de muur waar langs ik liep. Een paar tuinlieden met elkaar praten die bezig waren met het opbinden van de rozen. Ik hoorde de een tegen de ander zeggen... Heb je het nieuws over de hertog van Gloster al gehoord? Wat voor nieuws? Heb je er nog niks over gehoord? Het gerucht doet overal de ronde. Maar wat dan? Kom er daarmee voor de dag. Ja. Hij schijnt helemaal geen natuurlijke dood gestorven te zijn. Ze zeggen dat hij vermoord is. Vermoord? Tja. Er wordt beweerd dat de hertog van Mowbray twee moordenaars heeft gehuurd en dat hij met kussens is verstikt. Ach, kom toch. En hij was de gast van de hertog van Mowbray. Ja, dat dacht ik ook. Maar het te komt nog. De hertog van Mowbray schijnt van de koning... de opdracht te hebben gekregen om hem te laten vermoorden. En reken maar dat hij daar wat voor zal krijgen. Mijn eerste gedachte was... om op ze af te vliegen en ze te vragen... waar ze dat nieuws dan wel vandaan hadden. Maar ik voelde me ineens zo slap op mijn benen... dat ik tegen de muur moest leunen om niet te vallen... Tegelijkertijd besefte ik dat het waar moest zijn. Ik probeerde wanhopig het idee van me af te zetten. Maar het lukte niet. Iets in me zei dat ze de waarheid spraken. Ik had er niets aan om mezelf wijs te maken dat het maar geruchten waren. Geruchten hebben bijna altijd een kern van waarheid. Toen ik me minder slap voelde, liep ik langzaam naar het paleis terug... Ik ging naar een van mijn vertrekken en zakte neer in een stoel. En toen kwamen de twijfels. Ik wilde er niet aan. Waarom zou ik zomaar twee kletsende tuinlieden geloven? Ik kon niet aannemen dat Richard tot zoiets in staat zou zijn. Nog nooit zelfs had hij had hij iemand laten terechtstellen. Nog nooit had hij bij mijn weten iemand omgekocht. Hij, hij was tegen oorlogen, tegen opstanden, tegen elke vorm van geweld. En al was een dergelijk voorval iets dat veel meer gebeurde... en waartoe velen in staat waren. Nee, van Richard geloofde ik niet dat hij ooit tot zoiets zou kunnen komen. Maar helaas waren er ook de veel feiten die voor het tegendeel pleiten... Het gedrag van Richard sinds de dood van Gloucester. Waarom liet hij zoveel missen voor hem lezen? En waarom, realiseerde ik me ineens... keken de mensen dan meer dan gewoonlijk naar ons? En waarom had hij niet één keer meer... daarna ooit nog de naam van Gloucester laten vallen? Zo werd ik heen en weer geslingerd. En moest ik tenslotte mezelf bekennen... dat alle feiten tezamen meer pleiten voor zijn schuld... Dan voor zijn onschuld. Het was verschrikkelijk om het me te moeten realiseren. Ik was totaal ontredderd. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Moest ik er met hem over praten? Of moest ik zwijgen? Hoe kon ik hem nog onbevangen tegemoetkomen nu ik dit wist? Maar toen we s'avonds samen aten en ik nauwelijks een brok op mijn keel kon krijgen en met hem praten in zinnen die, die nauwelijks de mijne waren, bleek dat het hem niet eens opviel. Blijkbaar was hij te veel met zijn eigen problemen bezig om zich te realiseren dat ik mezelf niet was. Zo ging er een week voorbij. Ik kreeg het gevoel dat we steeds meer van elkaar vervreemden. We wisselden beleefde zinnen met elkaar. En voor mij werd de situatie steeds ondraaglijker. We zagen elkaar tijdens de maaltijden. En verder niet. En tenslotte hield ik het niet meer uit. Toen we op een avond zwijgend tegenover elkaar zaten... ...zei ik ineens... ...Richard, wat is er toch met je? Vertel me wat er met je is, ik ken je niet meer. We kunnen zo toch niet doorgaan? Jij moet toch ook merken dat we elkaar niets meer zeggen... ...dat we ons als vreemden tegenover elkaar gedragen? Ik ben je vrouw. Ik heb toch het recht te weten waarom je zo veranderd bent? Waarom je het zo moeilijk schijnt te hebben? Waarom zeg je het me niet... Als je dat niet wilt, wat heb ik dan deze jaren voor je betekend? Ik dacht toch dat we niets voor elkaar verborgen hielden. Maar hij kwam er niet mee. Hij zei alleen dat hij inderdaad met grote moeilijkheden zat. Dat hij er wel met me over zou praten, maar nu nog niet. Hij moest maar even geduld hebben. Maar ik had geen geduld meer. De zekerheid die ik meende te hebben was nog altijd geen zekerheid voor me, zolang ik het niet uit zijn eigen mond had gehoord. En ik besloot de gelegenheid af te wachten om het hem rechtstreeks te vragen. Die deed zich de volgende dag al voor, na het diner. Hoe zou je het vinden als we eens twee weken naar Bodium gingen? Ik ben moe, het is er fijn en we zullen ervan het voorjaar kunnen genieten. Ik heb een aantal zaken afgewikkeld... waardoor ik me wel een paar weken vrij kan maken. Nou, voel je je ervoor, Isabel? Het klonk geforceerd opgewekt. Alsof er niets aan de hand was. Alsof mijn vraag van de vorige dag nooit gesteld was. En ineens zei ik... Richard... werd laster door jouw toedoen vermoord. Ik had het helemaal niet zo gewild. Ik wist nauwelijks hoe ik ertoe kwam... hem zo te overvallen... Maar het was er zomaar uit. Alle kleur week uit zijn gezicht. Hij zakte neer in een stoel en sloeg zijn handen voor zijn gezicht. Isabel, wat zeg je? Wat, wat bedoel je? Is het waar, Richard? Hoi, godsnaam, zegt me. Is het waar? Hij knikte en bleef zo zitten. Ik kon geen woord zeggen. Al die tijd had ik gemeend zekerheid te hebben. En nu hij het zelf bevestigde... ...besefte ik pas hoe ik ondanks alles een ontkennend antwoord had verwacht. En steeds geleefd had in de vage hoop dat het toch niet waar zou zijn. Dat het inderdaad alleen maar geruchten waren. Verzonnen door mensen die hem kwaadgezind waren. Maar het was waar. Ik bleef maar zwijgen. Ik keek naar hem, zoals hij daar zat. Ik, ik zocht wanhopig naar een woord, maar ik vond er geen... Ten slotte zei hij, nog steeds in dezelfde houding. Noem me geen moordenaar, Isabel. Alsjeblieft, noem me geen moordenaar. Ik kon er niet meer tegen op. Hij maakte me kapot. Maar als je denkt niet meer met me te kunnen leven, ga dan maar naar Frankrijk terug. Ik zal het begrijpen. Ik zocht naar woorden om iets terug te kunnen zeggen, maar vond er geen. Mijn keel was droog en ik trilde over mijn hele lichaam. Ten slotte stond ik op zonder iets te zeggen en liep naar mijn slaapvertrek. Ik stuurde mijn hoofddames weg en zei dat ik niets nodig had. Ik grendelde de deur... en ging gekleed op bed liggen. Mijn hoofd bonste. Steeds zag ik de ineengedoken figuur van Richard voor me die zei... Als je denkt zo niet meer met me te kunnen leven... ga dan maar naar Frankrijk terug. Ik zal het begrijpen. En misschien was dat ook wel beter... Hoe moest ik verder met hem leven? Met één klap had hij het hele beeld dat ik van hem had opgebouwd stuk geslagen. Hoe zou ik hier verder moeten leven met een man die in staat was? Tot iets waartoe ik hem nooit in staat had geacht. Waarvan ik nooit één moment had vermoed dat het in hem op zou komen. En misschien was het dan ook maar beter om naar Frankrijk terug te gaan. Ik zou altijd een verschrikkelijk heimwee blijven naar een leven dat ik achter me had gelaten. Maar dat ik nooit meer terug zou kunnen krijgen. De gedachten tuimelden door elkaar heen. Het was verstikkend warm. Ik stond op om het raam te openen en me uit te kleden. Toen ik naar het raam liep, zag ik de knop van de deur langzaam heen en weer draaien. Er kon niemand anders zijn dan Richard. Niemand zou uit zichzelf proberen mijn kamer zomaar binnen te komen. Ik reageerde er niet op. Ik kleedde me uit en liep terug naar mijn bed. Vlak voordat ik erin ging bedacht ik me en liep naar de deur om de grendel eraf te halen. Pas tegen de morgen sliep ik in. En toen ik wakker werd, zat Richard op de rand van mijn bed... en hield mijn hand vast. Ging een schok door me heen. Ik wende mijn hoofd af. En hield mijn ogen gesloten. Ik meende wat ik gisteravond tegen je zei, Isabel. Je kunt hier met mij niet meer gelukkig zijn. Ik zal je nooit kunnen uitleggen... hoe ik ertoe heb kunnen komen... Ik weet het zelf niet eens. Ik meende toen ik zei dat je beter naar Frankrijk terug kunt gaan. We bedenken wel iets waarom je voor lange tijd weg zou moeten. Ik zal je naar de brengen. Ik zal het je niet moeilijk maken. Maar, maar ga niet zo weg, Isabel. Zo, zo, zo zonder iets te zeggen. En ineens zat ik rechtop. En sloeg mijn armen om hem me heen en huilde. Nee, nee, ik ga niet bij weg. Ik, ik wil hier blijven. Ik weet niet hoe we eruit zullen komen, maar we lossen het wel op. Laten we maar naar het podium gaan. Daar zijn we van iedereen weg. Daar kunnen we praten. Twee dagen later gingen we naar het podium... We bleven er drie weken. Al die drie weken wachtte ik tot hij zou gaan praten. Maar hij deed het niet. Hij bracht het niet op. En ik begon er ook niet over. Wat viel er nog over te zeggen? Het was gebeurd. Voor hem was het iets waar hij mee verder zou moeten leven... en dat hij voor zichzelf zou moeten verwerken... En ik had nu eenmaal het besluit genomen om niet naar Frankrijk terug te gaan. Kort voordat we naar Londen teruggingen, zei hij... We hebben nergens over gepraat. Ik kon het niet. En ik zal het ook niet kunnen. Vind je het erg? Nee. Laat het maar zo. Heb je spijt dat je bent gebleven? Ik heb je toch niet gedwongen, hè? Nee. Ik wil bij je blijven. Dit is het enige wat ik wil. In deze vijfde aflevering van De Dood huist in een holle kroon... een radiofeuilleton van Leontien van Beurden... hoorde u Henny Orrie als Isabelle de Valois... Cor van Rijn als Richard II... Paul van der Lek als O. Merle... Jaap Maarleveld en Kees van Ooyen als twee tuinlieden. De inleiding werd gelezen door Corrie van der Linden. De muzikale illustratie werd verzorgd door Mauricio Fernandez... Technische realisatie Monique Stam, Gerard Dekker en Beer Gertenbach. De regie had Ad Leupler.